Natalie. Een hoorspelserie van Gerverich. Regie Ad Lubbe. Dat is de minste fijne muziek. Daar moet ik thuis toch nog zo'n platte van hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Als ik hier weg ben, dan, dan ga ik naar huis. En dan blijf ik ook thuis. Voor goed. Ik blijf het nu verder toch maar heel kalm houden. Als ik hier maar eenmaal het ziekenhuis uit ben... Ik moet eerst eens zien dat ik hier beter word... ...dat ik maar niet zo'n pijn had. Het is net of het toch weer erger wordt. En er komt op weer zoveel vuil uit de rond. Als ik thuis ben, zoek ik die platte toch weer op. Dan zeg ik tegen mezelf... ...Nathalie, ga er nu eens lekker bij zitten. Ik heb toch alle tijd. En dan ga ik zelf de plantjes weer eens water geven. Een beetje tegen ze praten. <laughs> misschien hebben ze me echt wel gemist. Maar het is toch waar. Als je maar een beetje vriendelijk tegen ze praat, dan doen ze het vaak veel beter. lijkt misschien wel gek, maar toch is het waar. Ze geloven je niet, maar... Ik heb het toch zelf echt een paar keer meegemaakt. Als je ze alleen maar water geeft, nee ze worden veel mooier... als je ook nu en dan nog een beetje... vriendelijk tegen ze bent. Nou. Oh. Ik hoop dat ik wat tegen de pijn krijg. Maar ik moet er ook niet alder meteen maar weer om vragen. Dan wen je eraan. Dan helpt het niet meer. Dat is ook niet goed. Tenminste... Als het nog lang zo blijft. Als het nog lang zo door blijft gaan. Nee. Ja. Een beetje muziek. Dat helpt. U had het laatst toch over die Duitse keizer? Daar was u naar gaan kijken. Heette die Wilhelm? Wat moet dat nou weer betekenen? Die kletskaas. Wilhelm. Hoezo? Mevrouw Rosje, u slaapt toch niet? Hm. Laatst had u het over die keizer daar bij u in Duitsland. Hm. Uh, ja. Hoezo? Ja, dat had ik u nog willen vragen. Heette hij Wilhelm? Je kunt me beter niks zeggen. Ja, dat was keizer Wilhelm, ja. De vorige keizer heette trouwens ook Wilhelm. Oh, je kunt maar beter niks zeggen tegen Hoezo? Hoezo? Nou, niks, hoezo, niks, gewoon niks. U vertelde toch laatst dat u naar hem toe was gaan kijken... ...dat u langs de weg had gestaan, zwaaien? Nou, gaan kijken. We waren dan nog schoolkinderen. Als de keizer kwam was er feest, net als hier. Als hier de koningin voorbij komt, krijgen de kinderen toch ook vrij om te gaan kijken... Ja, dat is logisch. De koningin. Maar je kunt de koningin toch niet zomaar met die keizer vergelijken. Die keizer Willem is toch een heel ander mens geweest dan bijvoorbeeld onze Willemien. De keizer was een heel nare man. Tenminste, dat heb ik altijd gehoord. Mijn zoon zegt dat de keizer de Eerste Wereldoorlog is begonnen. Mijn zoon is leraar. Nou, niet waar? Dat kun je toch van de koningin niet zeggen? Die moet niks van oorlog hebben hoor. We hebben toch ook nooit wat erbij willen veroveren. We zijn tevreden met het landje dat we hebben. Nou, oh, zie je wel. Je kunt beter niks meer zeggen tegen zo in. Alsof die oorlog alleen maar door de Duitsers kwam. Alsof de Russische Tsar daar niks mee te maken had. En de Engelsen. En de Fransen. Alsof het alleen maar door de Duitse keizer kwam. Maar niet over praten. Daar begrijpt Zoe in toch totaal niks van. Totaal niks. Daar wil ze niet eens wat van begrijpen. Nee hoor. Ik ben blij dat we hier onze koningin hebben. geen keizer als die. Gelukkig maar. Ik heb ze allebei een paar keer van dichtbij gezien. Eerst Willemien een paar keer. Maar later ook Juliana hoor. Nou nee, ik ook ja, hoor. Oh ja. Hoezo? Hoezo? Hoezo? Gewoon gaan kijken natuurlijk. Altijd als Willemine in de stad kwam en we vrij hadden, zijn we gaan kijken. Oh, en Emma heb ik ook eenmaal gezien. koninginmoeder moeder Emma. Ach, Emma zag altijd zo lief uit. Ik ben ook voor de oorlog al tweemaal op Prinsjesdag naar Den Haag geweest. De eerste keer met een heel stel vriendinnen, allemaal Duitse dienstmeisjes. En later nog een keer met mijn zoon. Ja, die zat nog maar net op school toen. Ja, Emma was toen al dood. En na de oorlog... Met een heel stel Duitse dienstmeisjes... Oh ja, u bent dienstbodig geweest, dat is waar ook. En de eerste keer dat Juliana op Prinsjesdag in de koets zat. Dat was dus na de oorlog, toen ben ik ook met Haag geweest. En voor de oorlog, ook met Juliana, toen die, eh, toen die zich had verloofd, toen ben ik er ook geweest. Ja, een paar maal. Eerst in Amsterdam, oh, oh, daar waren mensen toen. Toch, we raakten elkaar bijna kwijt. week later nog. Ja, logisch. Het was toen een Duitse prins. Logisch dat er Duitse dienstmeisjes naartoe gingen om te kijken. Nou, ik was toen al lang geen dienstbode meer. En ik was toen ook al lang geen Duitse meer. Zie je nou wel dat je beter maar niks tegen zo'n kletskous kunt zeggen. Ik heb nu al veertig jaar de Nederlandse nationaliteit. Denkt u daar wel aan? En er is niet dat op mij aan te merken. Hoort u? Dat zeg ik toch ook niet. Heb ik gezegd dat er wat op u valt aan te merken... Zou u mij niet zeggen? Nee, maar ondertussen. Nou zeg, ik wou alleen maar zeggen... Weet u wat het is? Begrijp het wel, dat oh. we hier steeds weer Duitse prinsen krijgen. Ga maar na, eerst Willemien, met haar Hendrik. Trouwens, die emmer waar u het net over had, was ook een Duitse. Toen kregen jullie Juliana en Bernard, daarna Beatrix en Klaus. Ik bedoel maar, begrijp het wel... Maar als je het mij vraagt, ik zou het toch leuker hebben gevonden, denk ik. Als er nou eens een Engelsman bij was geweest, of een Noor, bijvoorbeeld, of een Zweed... ...die zijn toch ook protestants? Waarom, waarom nou elke keer weer een Duitse prins worden? Ach, laat die meisjes toch zelf uitzoeken wie ze willen. Ja. Natuurlijk moeten ze zelf kiezen, logisch. Maar ik wil maar zeggen... ...misschien worden ze nog wel eens verliefd op een Parijse taxichauffeur. <laughs> Heb ik voor de oorlog nog maar wat over in de libellen gelezen... Over een of andere prinses die daar echt op een taxichauffeur verliefd is geworden. Ja, later bleek dat die man een Russische prins was. Straat aan, Alles kwijtgeraakt. Ja, zijn broer was kelner of zo wat. Oh ja, Goh, ook toevallig. Ja, ze zeggen niet voor niks dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben zelf ook maar in Parijs geweest. Met de reisvereniging. Ik dacht toen nog. Misschien is dat ook wel een of andere Hongaarse of Russische graaf of Italiaanse hertog die ons hier de koffie kon brengen. Dat hm? was heel elegant, met zo'n opgetrokken neus, een beetje uit de hoogte, net of die vies van ons was. Hm? Oh, ik heb maar niks gevraagd. Het had best zo kunnen zijn. Je hm? kunt heus niet aan hun neus zien of er blauw bloed in stroomt. Hm? Eigenadige man was het trouwens. was een stukje van zijn oor af. Nou ja, dat kan natuurlijk best, dat zegt niks. Nee. Nee, dat zegt niks. Koning, keizer, admiraal, poepen moeten zij allemaal. Oh, er was net zulke mooie muziek. Ja. Zo wat wil ik graag maar horen. Hmm. Beter dan dat geklets met die. Oh. Ik moet mij ook niet zo druk maken Daar word ik niet beter van Ik moet niet zoveel praten tegen die kletskous. Die is dom, die weet niks Die begrijpt toch niks ook Wat zal die hebben meegemaakt? Maar ja Tegen wie praat je dan? Ja, keizer. Dat ik daar nou hier over moet liggen kletsen. Nou, ik toch zo ziek ben. Het is al meer dan vijftig jaar geleden dat hij nog keizer was. Toen liet hij zomaar alles in de steek en is naar Holland gevlucht. Hij is al meer dan dertig jaar dood. En ik lig hier nog zo'n beetje ruzie te maken om zo'n man. Dat moet in, in zeven zijn geweest, toen ik hem daar in Altona op de parade heb gezien. Hamburg mocht hij niet in met zijn soldaten, Hansestad. Daarom deed hij het zo dicht mogelijk bij de grens van Hamburg, bij ons in Altona. Om de zeven jaar, in zijn gardeuniform, daar droeg hij het liefst de helm... Met de pluimen en die snorzo, die punten een beetje naar boven. Snijdig en streng. Ach, dat is gewoon een door en door verwend kind, Zijn moeder. Eerst mocht ze hem, geloof ik wel. Had ze nog woorden met vader over? Nee, ik vind hem er net allemaal. Ach, waarvoor hebben de mensen een keizer nodig? Zeg me dat eens. Een Eichstag, ja. Een kansler, een regering, ja. Maar een keizer. Oh, die hoogheidswaam van hem. Dat is allemaal onrecht. Dat is gevaar. Een internationale. Dat is het wat de mensen nodig hebben. Nee, ik vind hem toch een netter man. Als hij daar zo op de paard zit, trots, kaarsrecht. Dan heeft hij toch die verlamming in die linkerarm. Maar wat heb je daarvan? En die snorren van hem. Nee, hij heeft altijd zoiets snijdigjes. Ach, vrouwen. Nee, toch? En daarbij was vader zelf toch ook Willegade geweest. Was nog zo'n beeld van hem. Hele rij. Allemaal met die helmen, met die pluimen op. Alle mannen even lange kerels. Maar nou, 1,90, meter moesten die in die tijd zijn. Maar vader kon je bijna niet herkennen. Was de derde van de kant af. Maar ze leken allemaal zo op elkaar. En ja. dan... En is hij later vatenmaker geworden. Bij de vakbond gegaan. En socialist geworden. Altijd naar vergaderingen. Ja, ik, ik heb nog kranten voor me rondgebracht. Kwam ik bij al die sigarenmakers. Daar aan de Hollandische rijen. Allemaal van die kelderhokken. Die souterrijns. Moest je al die stoepjes af. Die benauwde hokken daar. Nee, die moesten niks van de keizer hebben. Oh, moeder later ook niet meer. Ja. Dat kwam eerst omdat Wilhelm daar aan de Elkchaussee een geliefde had zitten. Kom, ik vergeet steeds weer die naam. Uh, moeder heeft het mij verteld. Het was um, de vrouw van een ...hele bekende man... ...die van die oliefabrieken in... ...Harburg... Uh, ...ach... ...hoe heet ze toch... Uh, ...iedereen kende ze... ...nee... ...nee... ...waar ze woonde dat heette... ...geloof ik al niet meer elk ...nee... ...je moest langs de elk ...je moest een heel eind... ...langs de chaussee... ...ik ben daar in de oorlog toch ook een paar keer geweest... Bijna allemaal dames van de villa's langs de Elpchaussee kwamen. En de dienstmeisjes kwamen mee. We hadden allemaal hooikisten gemaakt voor de soldaten aan het front. Konden ze daar tenminste hun eten warm houden. En mutsen waren gebreid en wanten en dassen. Want het werd bij haar alles bij elkaar gezammeld. Dus zij hield dan zo'n beetje zo'n toespraak. Ja, dan ging ze ergens opstaan, dan stak ze boven iedereen uit. En dan konden wij alle die brush van haar zien. Die grote weven van diamanten erop, dat ding dat droeg ze altijd als we daar waren. Dat is de wee van Wilhelm. Dat ding heeft ze van hem gekregen. Die heeft toch niks, geen schaamte. De arme keizerin. Dat is toch zo'n bescheiden, lief mens. Wat moet die daar wel onder lijden? Een verwende vlegel is hij. Die hele keizer Wilhelm. Met al die mooie paradeuniformen van hem altijd. Een verwend kind. Gewoon een verwend kind. Een door en door verwend kind. En dom. Dat wil staatsman spelen en daarvoor moeten al die mannen aan die frons. Stil toch, Mutter, stil. En een grote mond opzetten. Streng gezicht zetten, Ach, wat, dat kan niet. Maar verder niks. Paardrijden, ja. Wat moet dat worden met die oorlog? Hoeveel jongens, hoeveel mannen moeten er nog meer dood? En aan wie hebben we dat anders te danken dan aan die kerel? Mutter, stil toch, kom. Nou, kom hier. Kijk haar daar staan. Met die wegen van haar Wilhelm. Iedereen probeerde de ogen uit te steken. Vrouwen? Nee. Door de oorlog is moeder heel anders geworden. Ach, Ze moest er meteen al niks van hebben. In veertien al niet. Die zomer. Daar gingen al die jonge jongens. 19, 20, 21. Oh, toen vond je dat mooi. Ach, wat was je zelf? Dertien. Nu denk je toch, jongens, 19, 20, wat is dat nou nog? We zijn toch eigenlijk toch kinderen geweest? En de keizer stuurde ze naar de front. Onze Hans ging ook... Waarom moet dat? Wat moet dat worden met al die jongens? Waarom moet dat allemaal zo? Nou. En jij vindt dat geloof ik ook nog mooi. Wij zijn socialisten. We zijn internationalisten. Maar we zijn ook Duitsers. Nou. Wij zijn niet die vaderlandsloze gezellen waar sommigen ons altijd maar weer voor aanzien. Als ons land wordt aangevallen, dan staan wij socialisten ook op onze posten. Als ons land wordt aangevallen, dan blijven we niet met de hand in de zak staan. We hoeven in liefde en trouw voor ons vaderland voor niemand onder te doen. Ach, wat. Die dikke woorden allemaal. Liefde en trouw. Je lijkt keizer Wilhelm zelf wel. Liefde en trouw, ja, ja. Het is er opeens met je. Is de keizer socialist geworden? Ach, wat heeft dat met de keizer van doen? Duitsland wordt aangevallen. En moeten wij dan... Duitsland wordt aangevallen. Ja, ja, ze zeggen allemaal dat ze worden aangevallen. Maar de keizer hier... Je hebt toch zelf in de krant kunnen lezen wat het tsaar wil. En dan die lui in Parijs en in Londen. Die hebben de oorlog gewild. Die willen met z'n allen Duitsland de kop kleiner maken. Voor hun eigen geldzakbelangen. Ja, maar die hebben zich misrekend. Die zullen werken hoeveel kracht Duitsland heeft als erop aankomt. Met de keizer heeft dat niets te maken. Die andere zijnen, die willen Duitsland aanvallen. De keizer is niet begonnen. Nee, nee, maar oorlog wil hij wel. Reken maar dat hij het mooi vindt dat ze hem hebben aangevallen. En reken hem maar dat hij het mooi vindt dat hij nou echt kan commanderen en dat kan laten schieten. Nee, hij kent nou geen partijen meer. Hij kent alleen nog al Duitsers. Ja, ja, ja, ja, mooi gezegd. Als één man achter de keizer... Ik heb je wel eens anders gehoord. Ach, jij begrijpt er niets van. Dat is maar één keer, dat duurt niet lang. Dat is alleen maar nodig om te laten zien dat we Duitsland niet valt te spotten. Als het erop aankomt, je zult eens zien hoe Hans terugkomt. Als een man. Dat duurt niet lang, daar zijn die anderen veel te zwak voor. Ach. Hans werd meteen aan die front gestuurd. September 14. Aan de manen. We hebben nog één keer een brief van hem gehad. Moeder was van het begin af aan al ongerust over hem. Was ook de lievelingsjongen. Hij was de oudste. Oh. Hij was zo aardig voor ons. Ja, vooral voor mij en de kleine Erik. Wij waren de jongste. Maar ook voor moeder. Hij werkte hard hij leerde goed. Oh. Zij was trots op hem. Hij was de eerste die het huis uitging. Ze miste En Hij was als een voorstandig zijn altijd. En toen kwam daar ineens die brief uit Berlijn. Vlak voor mijn verjaardag. ach lieber god nee dat kan toch niet dat mag toch niet nee hans hans mijn lieve hans ach, wat heeft ze daar een vreselijk verdriet van gehad ik geloof dat ze een jaar lang bijna niks meer tegen Hans heeft gezegd nou ja, dat zou wel niet. Dat zal ik mij wel hebben ingebeeld. Ze zou wel wat hebben gezegd tegen ons. Maar ze is er wel maandenlang ziek van geweest. Ja, vader ook. Vader was echt gebroken. Die heeft echt een paar maanden lang nauwelijks gesproken. Nou, ik vond het ook vreselijk dat Hans nooit meer terugkwam. Ik ben ook zo verdrietig geweest. Hij was echt mijn grote, lieve broer. Nou. Zo lang geleden al. Ja, maar opeens was moeder beter. Daar. Toen was ze flink. Oh, dat was toch een moeilijke tijd toen. Met die blokkade. Niks te eten. Toen is ze gaan werken. Maar ze maakt ook ruzie met vader. Keizer Socialisten! En toen, in de 15 moest Frits in dienst. Mevrouw Roos. Hé, hey. oh, dag, zuster. Ik heb hier een poeder voor u. Oh, daardoor zal de pijn wel weer een beetje zakken. Oh, oh, oh wat heerlijk, zuster. Maar wat is dat nou? Wat zou dat nou zijn dat die pijn weer zo terugkomt? Ja, dat komt wel vaker voor. Dat gaat soms ook zomaar weer weg. Na een paar dagen... Ja, maar er komt ook weer zoveel vuil uit de wond. Ik weet het. We zullen er goed op letten. Maar als u zelf merkt dat er weer nieuw vuil uit is gekomen... U moet er niet aankomen, hoor. Nee, nee. U moet het verband rustig laten zitten. Ja, natuurlijk. Maar... Als u merkt dat er vuil uit is gekomen, of als u alleen maar denkt dat het zo is, dan moet u ons waarschuwen. Ja. We zullen het goed schoon proberen te houden, dat is wel belangrijk. Ja. Ja. Niet mee blijven liggen. Hè? Nee. Als u denkt dat er iets is, en wij komen en er blijkt niets aan de hand te zijn, dan hindert dat niets. Hè? <laughs> u, u roept maar of u belt maar, daar zijn we voor. Niet mee, uh, blijven liggen. Zo... Alsjeblieft. Oh, dank u zus. Hier is de poeder. Oh. Ja, zo. Gaat het? Ja. Mm. Of bellen of roepen mm -hmm. als er wat is. Mm? Ja, ja. Zo. Mm -hmm. Maar gaat u nou maar een poosje lekker rustig liggen? Ja, dank u, dank u. Misschien slaat u wel weer in. Dat is goed voor u. Ja. Ja, zuster. Ik ga me nou maar weer een beetje van binnen bekijken. Ja. En als er wat is, zal ik roepen. Maar waarom ik opeens weer al dat vuil in die wond heb, dat weet ik nou nog niet. Hè. Dat zegt ze niet. Ik zal de dokter morgen vragen of hij nog eens goed uh, die wond bekijkt. Ja? Ja, zuster. Ja, graag, zuster. Hello. Zo Zuster, even kijken. kan het raam hier niet een beetje verder open? Nou, een oh, klein beetje verder dan misschien Mevrouw Roos, mm -hmm. heeft u er geen bezwaar tegen? Oh, nee, nee, oh. nee. En, uh, ach zuster, die bloemen hier, kunnen die niet ter voor tafel zetten? Hier staan ze eigenlijk een beetje in de weg, zo langzamerhand En uh, daar zie ik ze trouwens nog meer Oh, nou, nou goed dan maar de, ik kon eigenlijk alleen mevrouw Roos nog een verrassing brengen. Mevrouw Roos, kijk eens. Oh, wat, wat is dat? Een grammofoonplaat oh. Heb ik uit de discotheek van het ziekenhuis gehaald. Weet u nog? Ik vroeg u gisteren toch wat voor muziek u eigenlijk leuk vind. Ja, ja. Nou ja, en toen heb ik gezocht of we dan iets wat voor u in huis hadden. Iets, hè, dat we straks op de ziekenhuisradio kunnen laten horen. Nou, moet u eens kijken wat we in huis hebben. Ja. Het is eigenlijk het enige dat ik heb kunnen vinden hoor. Echte oude platen hebben we haast niet hè? Alleen als een of andere patiënt die hier weggaat, dus iets voor ons achterlaat. Maar kijk, deze hebben we. Zegt u dat wat? Scheinbaar liebst du mich. Ik bin ja heut so glücklich. Zegt u dat wat? Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat heb ik maar eerder gehoord. Dat is nog uit de tijd van, nou ja, eh, van wanneer is dat? Pola eh? Negri. Pola Negri. Greta Carbo. Greta Carbo, ach. Pola Negri, Greta Carbo, die zong het toch helemaal niet. Dat was toch nog de stomme film. Nou, uh, Marlene Dietrich misschien. Nee, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik heb daar maar van gehoord. Nou, laat die plaat toch even op de ziekenhuisradio afdraaien. Ja, ja. Over een minuut of vijf, goed? Ja. Dan kom ik hier mee luisteren. Ja, dat is lief van je. <laughs> Zuster... Zou je die bloemen niet beter een beetje naar deze kant op de tafel willen zetten? Dan zie ik ze toch beter. Nou, vooruit dan maar weer. Maar uh, moet u er wel een ander gezicht bij zetten, hoor. Nou, uh, zo? Of, of zo? Uh, I like to be here. Zo. So. Nou, u zegt niks. Zo dan maar. In zeg, zuster, is dat nou werkelijk het enige liedje dat u kunt zingen? Ik vind zingen best leuk, hoor. Oh, oh, maar ik zing het ook niet voor u. Ik zing het voor mevrouw Ros. Dat is een echte vrolijke. Die houdt van de Beatles. Ja, ja. ja. Niet waar, mevrouw Ros? Nee. Nou, zeg niet. Maar, nou, um, zal ik die bloemen dus maar zo laten staan? Zo, hè? Oh, een ander liedje. Mm. Wat vindt u hiervan, eh? Uh, anc sweet, da da da-da-da-da-da, down the street. Mm. Leuk, <laughs> okay. hè? Nou, nee. Zo. En dan ga ik de plaat wegbrengen. Tot straks. Tot straks. sweet, suite is walking down the street. Je draait zo'n feit, ook in the street, eh? Mevrouw Roche, dat had ik u nog willen vragen. Die keizer Wilhelm, hè? Mm, ah, begint ze weer. Je kunt maar beter helemaal niet meer praten met die. Die houdt maar niet op. Keizer Wilhelm. Mevrouw Roos, die keizer Wilhelm van u, is dat nou dezelfde als die in Doorn heeft gewoond? Ja, die keizer Wilhelm die ik vroeger maar heb gezien, die is dezelfde als die keizer Wilhelm die in Doorn heeft gewoond. Maar ja, was hij toen dan nou nog keizer van Duitsland toen hij daar woonde of was hij dat niet? Maar als hij dat nou niet was, dan zouden ze hem toch geen keizer meer hebben moeten noemen. Waarom is hij eigenlijk naar Doorn gegaan? De meeste mensen in Duitsland lusten hem niet meer. Oh nee, lusten hem niet meer. Maar waarom dan? Waarom dan? Wat was dat dan voor soort mensen? Wat voor soort mensen? Gewone mensen? Mijn moeder mocht hem toch ook niet meer? Die had voor veertien al wat tegen hem. Die heeft mij als kind al verteld wat voor een mooie meneer dat was. Met zijn geliefde daarboven aan de Elpschaussee. Maar daar mocht de keizerin natuurlijk niets van weten. Maar uw moeder was toch zelf een Duitse? Het was toch ook haar eigen keizer, eigenlijk? Dat je dan dat soort dingen tegen je kinderen zegt, mooi is dat? Nou, hij was toch ook een mooie meneer? Oh ja. Je hebt hier ook mensen die altijd wat van onze koningin gezegd hebben. Nou moet u eens heel goed luisteren. U met uw steken onder water altijd. Ik heb de Nederlandse nationaliteit en al veertig jaar lang... ...en er valt niet dat op mij aan te merken. En de koningin hier en de keizer toen daar in Duitsland... ...die, die kun je helemaal niet vergelijken met elkaar. Nou, daar hebt u geen verstand van. U kunt maar beter uw mond houden. Ik heb rust nodig. Ik wil hier beter worden. Ik moet een beetje meer kunnen slapen. Die domme praatjes van u. Wat weet u van de keizer? Natuurlijk lusten de mensen hem niet meer. Die heeft Duitsland toen in de oorlog gestort... Maar zelf, zelf is hij nooit aan die front gegaan. Zelf is hij nooit gaan vechten. Tje. Toen het misging, is hij gewoon weggelopen. Hier, de grens over naar Holland. Nou, als een gewone soldaat zo, zoiets zou hebben geprobeerd, hadden ze hem doodgeschoten. Tja, deserteur. Zo. En dan zeg ik niks meer. Ik ga slapen. is niet goed voor me als ik me zo druk maak. Mooi is dat. <lacht> Kletsko's. ...krijg ik eindelijk een pijnpoeder. Krijg ik die daar ook nog? Uh, ik geloof dat de poeder wil helpen. Nou. Gelukkig maar. Huh. Keizer Wilhelm. Ik zal hem maar niet vertellen... ...dat ik nog bij hem in Doorn op visite ben geweest. Houdt ze helemaal niet meer op. <lacht> <Ach>. <lacht> nou. Als ik er eens jaloers wil maken... Ach, nee. Nee. Laat ik het maar niet vertellen. Begint ze weer. Ik moet me niet zo druk maken. Huh. We gingen met alle meisjes van de Verein, van de kerk. Ja. Naar Doorn. Hebben we nog met hem in de tuin gewandeld. Heeft hij ons nog laten zien waar hij elke dag al die boomstammen in stukken stond te zagen. Zijn majesteet, de hakken. Nou nee. ja. Zo'n man moet toch wat te doen hebben, zo elke dag, 40.000 blokken had hij al klaargemaakt, zei hij. Of... of had hij nog 140.000? Ah... tuinman is er geen raad meer mee. Een paar van ons hebben nog zo'n schijf die door de keizer was gezaagd mogen uitzoeken. meenemen. Ah, toen heeft hij ons in de tuin koffie en koeken aangeboden. Hij is tussen ons in komen zitten. Nou, laat euch den kaffee goed schmecken. Oh, hij vond het heel mooi dat we daar allemaal zo zaten. Hij wilde graag nog een beetje geëerd worden. En iedereen schmeichelde hem daar nog zo wat. Oh. Moeder had wel gelijk. Een door en door verwend kind is dat, een vlegel. Hm. De dominee was daar ook. Die schmeichelde ook zo. Die vroeg hem nog of hij ons wilde vertellen hoe dat in november 18 in Spa was gegaan toen Zijne majesteit op weg naar de front was. Tenminste, dat zegt hij. Prins Max van Baden, die was toen kansler. Die was de regering in Berlijn. Die had iemand hem toegestuurd om te vragen vrijwillig afstand te doen van de troon, op dat Duitsland een eervolle vrede zou kunnen sluiten. <lacht> Moet je niet denken hoor. Nee. Ich habe den Mann erst zu Wort kommen lassen. Und dann habe ich gesagt, was? Sie als preußischer Beamter? Als Untertan? Sie haben Ihrem Kaiser den Eid der Treue geschworen. Und Sie wagen es? Und Sie wagen es, so vor mich hinzutreten mit einem solchen Angebot? Ich denke gar nicht daran. Ich denke gar nicht daran wegen ein paar hundert Juden und ein paar tausend Arbeiter da in Berlin, den Thron zu verlassen. Ich denke überhaupt nicht daran abzudanken. Der König von Preußen bleibt der Kaiser von Deutschland. Treue. Da kommt es auch ab. Deutsche Treue. Und sagen Sie den Herren da, dass wenn nur das Geringste passiert, dann schreibe ich denen meine Antwort mit Maschinengewehren auf der Straßenforster. Forster. Nu zal zijn! Keizerin Augusta was er toen al niet meer. Die was al dood. Ja. Van verdriet, denk ik. Hij was opnieuw getrouwd. Met die Hermine. Die hebben we alleen maar even gezien toen de domine met de keizer in ons een soort kerkdienst heeft gehouden daar. Ja, en daar hebben wij toen gebeden voor de keizer en voor Duitsland. En zijn adjudant was daarbij en het personeel. En toen hebben wij een predicht gehoord en zo'n lievelingshymne van de keizer gezangen. Ja. Ik heb nog gekeken. Maar die Hermine, nee, die had geen broche met een wee van diamanten op. Nee. Mm -hmm. Dat heeft hij ook zo op zijn begrafenis willen laten spelen. Moeder had gelijk. Verwend was hij. Door en door verwend. En als dan alles misgaat, dan drukt hij hem. Naar Holland, waarom niks kan passeren. De kogels, de machinegeweren, de loopgraven, dat gifgas. Dat was voor anderen. Zijskerl. Mevrouw Roos, ja? hou mijn ja? schouw tegen uw oor, oh. ze zet die plaat nu voor u op. Oh. Even horen. Ja. ja. Verzoek van een van onze patiënten, ja. mevrouw Roos, ja. op onze afdeling Krijfkundige Kamer 4. Ja, hier. Ja. En tegelijkertijd voor een van onze leerling verpleegsterzuster. Ja. Nou zeg, toch wel ja. leuk, hè? Ja hoor, kind. Ja. Leuk? Ach ja, hoe ouder, hoe gekker zullen wij maar zeggen. Zuster Tilly. Is dit nou het soort liedjes dat u vroeger kende? Ach ja, ja, zo wat was dat wel, ja. Ach, dat is toch een lief kind, als ik die hier niet had. Zuster Tilly. Ze draait vast de hele plaat voor u af, hoor. Ik luister nu maar fijn uit, ja? Ja. Dat zijn wel hele andere liedjes dan tegenwoordig. O oh, ja. Wat is die stamp, stamp stamp gedoe? Zuster Tilly. Oh, um, zeg zegt u maar. Wat kan ik voor u doen? Ja, zuster, dat had ik u nog willen zeggen. Wilt u ook eens om mijn haar denken? Ik krijg vanavond mijn zwager op bezoek. Nee, trekt u nou maar niet zo'n raar gezicht. Mooi is dat. U begrijpt best wat ik bedoel. We zijn hier allemaal patiënt, hoor. We hebben allemaal dezelfde rechten. Nee. In november 18, Hans dood, Frits weg, Frits terug, vader en moeder kracht met elkaar, Minna weg, Minna terug. Ja, toen is alle ellende thuis begonnen. Het is nooit meer helemaal goed gekomen toen. Bij mevrouw Roche doe je het haar om de dag. Bij mij ben je nog geen één keer geweest. Vind je me soms lastig? Nee hoor, u bent helemaal niet lastig. Patiënten zijn nooit lastig. Ach, maar patiënten kunnen wel moeilijk zijn. Moeilijk bent u soms wel, ja. Nou ja, u bent ziek, hè? Ik niet. Ik heb makkelijk praten. Weet u dat? Morgen zal ik uw haar doen. Dan zal ik u een echt goede beurt geven, ja? Nou, ik heb liever dat u het vandaag doet. Vanavond komt mijn zwager... U laat me voor toch ook niet zo liggen met haar haar? Ah, mevrouw Horst heeft me nog nooit gevraagd om haar, haar te doen. Nee, logisch. Die hoeft maar even met haar ogen te draaien in je de. Nou, dat vind ik niet aardig van u. Nou ja, goed is dus, Ik zal straks even uw haar opkammen. Meer kan ik vanmiddag echt niet doen. Dan ziet u er voor vanavond toch weer netjes uit, hè? Uh, uh, morgen krijgt u dan een hele goede buurt van. Heb doen. Ja? ja? Vooruit te maar. Nou, dan doe ik het morgen. Echt waar. Hé, hey. hey, dat is... Mm -hmm. Eén, 2, mm -hmm. Ja, hoor. Mm -hmm. Nou, zeg Wist u dat, mevrouw Horst? Nee. Wist u dat het liedje al bestond? Ja, ja, meer geet goed. Ja. Ach ja, dat heb ik vroeger ook gehoord, ja. Ja, dat is al heel lang geleden, hoor. Maar wanneer... Ja, wanneer... Ik was nog niet getrouwd. Nou, en ik maar denk... Wat zingen ze nou precies? Ja, meer geet goed, hm? Dat betekent, met mij gaat het goed. Als je s morgens wakker wordt en ze vragen je, hoe gaat het? Nou, dan zou je kunnen zeggen, meer gaat het goed. Ja. ja. Nou, kon u vanmorgen niet zeggen, hè? Oh. Helpt die poeder al een beetje? Ja, dat helpt al wat, hoor. Ah, nee. Kop op, hoor. Ja, hoor. Ja. Nou. Als ik zo kon zingen als die daar, hè? Vroom. Dan lag ik hier niet, hè? Daar zou ik maar denken. Ja, hoor eens. Dan was ik misschien wel bij de opera. Lach ik op het toneel. <laughs> nou, morgen vertelt u me nog maar eens over wat u allemaal beleefd hebt in de tijd dat u dienst meisje. Ja, ja, goed. Ja. <laughs> ik heb zo moeten lachen de vorige keer. Um, Isabella, nee, dingeling, afruimen. <laughs> <laughs> hey, u zou me nog vertellen wie die Isabella was. Ja. Morgen verder, hè? Moet nu echt weg. Ja hoor, morgen. Morgen verder. Mevrouw Roche. Als die weer over en veel begint, gooi ik er wat naar de hoofd. Mevrouw Roche, wat ik u nog wilde vragen, hoe oud bent u eigenlijk? Ik? Ik ben eeuwig jong. Maar nu wou ik graag dat het even een poosje stil was. Ik heb mijn ogen dicht en ik moet mezelf eens even goed van binnen kunnen bekijken. Is sweet, I'm walking down the street. <middels> Mierkeets goed? Wat lullig nou. Is het een oud-duits liedje? Wat een vreselijke liedjes trouwens. Nou ja, wat doet het er toe. Wat toe. Ja, ik had het alleen niet gedacht. Ik dacht dat de jongens alleen maar nieuwe liedjes zongen. Liedjes die ze zelf bedacht hadden. In elk geval hebben ze er wel een heel wat leuker liedje van gemaakt. En, en als de pijn dan helemaal weg blijft. En als er dan geen vuil meer uit de wond komt. En dan verzorg ik zelf mijn plantjes weer. Dit was het tweede deel van Nathalie, een hoerspelserie in acht delen van Gerve Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orry, Tilly door Gerry Mantel. De hoofdzuster was Elisabeth Versluis, een patiënte Tine Medema. Nathalie's vader werd gespeeld door Herb Orizant, haar moeder door Willy Bril, keizer Wilhelm was Piet Ekel. Technische realisatie weer Gertenbach en Max Westra. Regie Ad Leubler.